Goeré-overflaké had gisteren de meeste hinder van de overvloedige regen. Honderden huizen liepen onder. Ook in de andere delen van het land was er wateroverlast. In Rotterdam is de kelder van museum Boijmans van Beuningen er ook onder gelopen. Daardoor raakten boeken en andere museumen in vandaag beschadigd.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 Dit is Radio 1. KRO's nacht van het goede leven. Ik heb het goed gedaan. Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk... In de tijd Belacht met tranen man Is nog iemand mis? Binnen twee minuten stond afgelopen woensdagavond het concertgebouw al op zijn kop. Toen 1200 man en vrouw meezong met deze aantrekkelijke jonge man, Arm in de lucht en meebrullen, deze klassieker van André Hazes. Ja, nee, echt joh, de sfeer zat er gelijk in. Maar wie was die knul? Ik had hem nog nooit gezien. Of althans niet bewust. Nou, na afloop duwde ik even een microfoon onder zijn snuffert. Ik ben ook helemaal niet bekend, hè. Nee, nee, maar. Ja, maar jij bent van de soldaat van Oranje, ja, dat ben ik nooit ja, geweest. Nee. Ja. Maar jezus, wat kan jij zingen, zeg. Nou, dankjewel. Hoe voel je dat om dat te openen? Ja, dood, hè. Daarboven, achter die deuren ging ik dood van angst. Maar als jij maar opgaat, dan, dan is dat weg. En je merkt die zaal is heel dankbaar, dat is heel leuk. Die gingen meteen meezingen. Maar in en... het concertgebouw? Ja, oh, ongelooflijk, ja. Daarom, toen ik werd gevraagd hiervoor, dacht ik... Wow, natuurlijk wil ik dat. Ja, ja. Maar zo'n lied... Zweet Bloed, zweet het, is het nou een lied wat je zelf... Toen het uitkwam, wat vond je er toen van? Nou, ik, ik, ik heb... Uh, ik, ik vind het een heel mooi lied. Omdat je gewoon... Je kan er heel veel in stoppen als zanger. Gewoon, ook op mijn stem past het goed. En het is ook een beetje het clublied van Ajax. Dus ik heb daar een hele goede band mee. We zingen het altijd uit volle borst. Dan zijn we gewoon lekker een wedstrijd aan het kijken. En dan uh, in de pauze wordt dat keihard gezongen. Dus dat... Uh, Daarom heb ik ook een echte speciale band mee. En nu, voor deze 1200 man die hier zaten, die pikten het meteen op... en gingen meezingen. Ja, dat is te gek. Echt te gek. Nou, dat was dus Matteo van der Grijn. Trouwens, zoon van Bim van der Grijn en Diana Lensing. Wist ik niet grappig. Oké, okay, terug naar het concertgebouw, hè, waar het Parool voor de derde keer... een avond rond het Amsterdamse lijflied organiseerde. De eerste keer was in de Carré en vorig jaar ook al in dit heiligdom der grote muzici. En het thema dit keer was de crisis. Nou, en dan crisis op alle vlakken: hè? niet alleen de economische, maar ook de emotionele. En alles daartussenin: crisis in het milieu, de zorg, hè? zelfs de midlife-crisis. Met de bedoeling om dan daarna gelouterd de nacht in te gaan. Nou, luister naar Mieke Stemerdink en uh, Loed van der Lee op Beugel. Beugel. But can Beast far you don't Ja, ah, mooi begeleid ook, Mieke Stemerdink. Uh, Jan opeens op piano, hè, de, de bandleider. Gert Wartenaar op accordeon. Bart de Ruiter op bas. Jan Bieko op gitaar. Marcel de Groot op gitaar. Leon Klaassen drums. Loet van Lelus Trompet en Bugel. bugel. Zeg ik het weer fout. En Sophie en Kato van Dijk. De nichtjes van Joris, die hier net was, uh, op de backingfocus. Uh, even Mieke opgezocht naar afloop. Hey, inderdaad. Mieke, zeg het ja. maar. Zeg het maar. We kennen het maar. Jij houdt het hier niet meer uit. Hoe kom je daar aan? Ik had het nog nooit gehoord. dat lied. Nee, dit is een uh, oud liedje van uh, Tante Leen. En um, dat komt van een plaat die heb ik ergens uh, in een van de achterste voren uh, winkeltje um, gevonden. En ik, ja, ik. ik ik ben, toch, ik ben bezig met een plaat, die is bijna af. Ja, ja, met allemaal Nederlands, uh, Nederlands repertoire. Dus oh. het, het, eigenlijk is het thema Billy Holiday meets tante leen. Of liever gezegd, andersom, tante leen meets Billy Holiday. Oh, fantastisch. Wanneer komt hij uit dan? Nou, hij is bijna klaar, maar het, hij, hij komt uit bij ook een label, bij Topnotch. Dat is eigenlijk een hip-hop label. Ik ben nu bezig met de laatste. Tandjes En dat zijn altijd de moeilijkste, ja, ja, ja. zoals je weet. Misschien. En dan wat voor nummers? Kun je daar al iets verraaien wat je gaat zingen? Dit is er één van. En er zijn ook uh, nummers van uh, nieuw van Guido Alcanto. Freek de Jonge heeft een nummer geschreven. En ik heb een, uh, Jan Robijns heeft een uh, nummer geschreven op een tekst van Hu van der Lubbe. En voor de rest zijn het oude nummers die op een nieuwe manier zijn gearrangeerd. Oké, okay, en jij speelde trouwens. Uh... Ach, vader liep er niet meer op. Een hele ja, jazzy-manier. Ja. Van wie was die interpretatie? Ik zat toen nog in de gigantjes. En toen werd de, de zangeres uh, zonder naam. Die we iets van 180, nee, nee, nee, 75 of zo. En die hadden een hele feest in, in Leiden. En uh, wij moesten daar spelen. En we, nou, we hebben daar een speciaal arrangement gemaakt voor dat nummer. En dat vonden wij echt uh, heel erg leuk. En zij uh, aan, aanvankelijk vond die uh, productie het helemaal niet leuk. Toen hebben we het toch weer omgeschakeld. En uiteindelijk hebben we het op deze manier gespeeld. En de zangeres zei van: Nou, oh, nou. Ja, ik ben er natuurlijk weer opgehouden. Ik denk: Jij kunt het stokje wel van me overnemen. <laughs> en dus, dat is heel leuk. Oké, okay, dus ze was wel tevreden. Ja. Dat was heel grappig, want ik dacht van, nou, dat vindt ze misschien wel vreselijk. Hé, wanneer komt die plaat uit? Ik ga er nu meer geen Harry Potter-verspellingen over doen, want het is wel een beetje... Het is een heel leuk project, maar het is ook een beetje traag gebeurd. Kom je nog een keer naar de radio dan? Ja, natuurlijk. Zeker. Deal, hè? Nou goed, deal, die is gesloten. Maar hier die jazzy versie van Ach vader lief drink niet meer. Ach vader lief, doe drink niet meer. Ik vroeg het al zo enige keer. Wat moest je We zitten stil bij het fornuis, aan het raam staat verdrietig haar kind. Want nog steeds is vader niet thuis, omdat hij zijn weekloon verdrinkt. Ze dus ritten het kind door de kou, en oordelen het koek van de stem. Trekken we deze dan eenmaal, de en vragen met wezen stem. MUZIEK Oh, Mieke Stevenink was dat. Nou, over naar een andere dame. Annick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 Lange intro. Annie, nou, Aniek die moest eerst namelijk die enorme trap in het concertgebouw af. Ik vroeg haar uh, hoe dat was. Nou, je zag het, hè. Dat duurde ja. heel erg lang. Nou, ik dacht van, ik vond het zo moeilijk, die trap. En ze hadden gezegd van, begin maar meteen te zingen. Maar ik zeg, nou, ik dacht gewoon Goedelijk. als ik beneden ben, ja. ja. Want dan, dan moet ik dat langer oefenen, weet je wel. Want, dan ja. hadden, want ik had ook nog nieuwe schoenen. Dus ik heb gewoon mijn tijd genomen. Inderdaad, inderdaad. En uh, toen ik er was, ben ik begonnen. Ja, ik vond het wel geweldig. om ja, Ik had nog nooit in concertgebouw gezongen. Dat is natuurlijk geweldig. Waanzinnig. Ja, ja, Waanzinnig. Die liedjes hè, die jij gezongen hebt, waren dat liedjes die jij van vroeger kende? Of die die thuis hoorden? Um, ik kende alleen eigenlijk jaloezie goed. En uh, Diep in mijn hart van alleen ook wel ergens maar ver weg uh, gestopt. En, en ze hadden eigenlijk die nummers voor mij uitgekozen. Oh ja, je hebt dus niet zelf ik, ik moest al die lappe tekst... Uh, die laatste was de nee, Dion toch? Ja, ja, ja, ja. je mocht wel ergens uitkiezen. En ik vond dit wel mooie nummers, ja. ja, ja. Nou, hartstikke mooi gedaan. Dank je wel. Zat in Enschede en vond het leven dan. Wat zeg nou zelf, wat is in godsnaam Enschede? Twee boerenhippies en een lullig pietcafé. En op een dag nam ze de trein naar Amsterdam Het magisch centrum van het heelal, in de Poepé begon het al Er zat een knul met een gitaar en met een lintje in zijn haar En toen ze eindelijk neerstreek bij het monument waren de stenen daar een zalfje voor de kruis? Het is begonnen, zei ze zachtjes voor zich heen Dit is de scene waar al het goede volk naar snakt Toch had ze echt nog niet zo vreselijk gauw contact Om twee uur s'nachts was ze nog moederziel alleen Regenen in paniek, zocht ze haar heil in het portiek Daar zaten ook, nu had ze beet, is een meisjes en een smeet Ze zei hallo, mijn naam is Annie van den Berg Maar verder kwam de conversatie niet zo erg Toch had ze na een dag of vijf al een vriendin met wie ze trouw haar flesjes deelde en haar brood Dat meisje had nooit zoveel honger want ze spoot Maar ach iets lekkers ging er af en toe wel in Al was ze mager en doos bleek, het was een meid waar je naar keek Zo ging ze af en toe verdween met een of andere vogel mee Om na een uur weer te verschijnen op de Dam En zij ze wachtte heel geduldig tot ze kwam Zelf was ze niet bepaald, te veel begeerde buit. Neem nou dat seksfeest in dat huis in de Jordaan. Ze zat de hele avond met de kleren aan. Want er was niemand die gezegd, dat doe ze uit. Al had ze steeds de pil geslikt, ze keek het sluitend wat verschrikt. En na een tijdje meer ze heen, naar de tafereelen om zich heen. Die ze in Enschede nog nooit had bijgewoond. Ze rookte Nepal en werd misselijk, maar niet stoog. Van tijd tot tijd dacht ze wat schamper aan de moe. Die had gezegd, ga er niet heen, toe blijf bij mij. Mijn kindje gaat er naar de zodenmieterij. Ze had er wel vergeten bij te zeggen hoe. Op een dag zei ze tot ziens en toen vertrok ze in de jeans En met de flaphoed op de hoofd, waarin ze nooit echt had geloofd En in de trein keek ze nog heel lang uit het raam En even huilde ze, waarom in Jezus naam? Yeah. Annick Boor zong uh, Meisjes, meisje uit de provincie in het Magisch Centrum. Dat is een tekst van Gu uh, Guus Vleugel. Muziek van Joost Stokkermans. En dan nu Ruben Heerenveen. Ik ga wel weg als je dat wil. Zeg maar niets meer, laat mij maar gaan, wees nu maar stil. Maar dit is de laatste keer, ik weet jij kijkt nu op en neer. Maar als het straks beter gaat, hoop ik dat je voor me staat. Zeg maar niets meer. Ik ga wel weg, dan ben je vrij, zeg maar niets meer, jij was een maanden niet van mij. Hoe was dat om in het concertgebouw te staan? Ja, het was geweldig. Ja? Het was echt een once in a lifetime uh, ervaring en zo heb ik het ook, uh, zo heb ik ook van genoten. Ja, ja echt geweldig. Ja? Ik ben heel blij en heel dankbaar en uh, ook heel erg, um, hoe zeg je dat, nederig dat ik er mocht staan. Ja? Uh, ja, de Grote de Aarde hebben hier gestaan en dan sta ik er even lekker voor het publiek te zingen en die zingt nog mee met mij. Ja. En André Hazen zingen, hoe was dat? Um, dat was voor het eerst. Um, ik zing normaal zeg maar, wat meer funky en wat meer soul... Um, maar ik kon me heel goed vinden in de tekst van dat nummer. Omdat, uh, ja, ik zit al lang in het vak. En weet je, bij ons uh, als zanger, daar moet je vaak vechten. En dan zeggen mensen vaak van, nou, nou, het is wel goed, maar... Ja, maar luister eens een keer naar die, doe het een keer als die, weet je wel. En ik sta nu wel in het concertgebouw. Dus ik kon een soort van zingen zo van, uh, nou, ik sta er wel. En nu kijk je naar mij, nou heb ik geen zin meer in jou. Weet je wel, zo dat, dat gevoel had ik een beetje wel. Dus... Uh, ja, maar, het was, maar het publiek was natuurlijk ook fantastisch. Ja, tuurlijk, het was, tuurlijk. Ik had niks persoonlijks tegen het publiek. Maar daar had ik, haalde ik mijn, mijn motivatie van uit. Zo, en, van, ik doe gewoon wat ik nu denk. te doen. Precies, door, weet ja. je wel. En ik sta wel in het concertgebouw. Weet je, dat gevoel een beetje. Dat is een beetje een persoonlijk verhaal. Maar dat het publiek dan mee gaat zingen. En zo enthousiast en zo ja, ja. Ja, luidkeels. Keels, echt heerlijk. Heerlijk, ja. heerlijk, heerlijk. Ja, en van wie heb je die ogen van je moeder? Nou, mijn moeder zit daar. Ja, okay. <laughs> nou, nou, mijn moeder zullen... heeft ook maan. Moeders. Mam, kijk eens omhoog. Moeders, uw ogen zijn niet zo heel licht als. als nee, dat heeft hij van zijn vader hoor. Echt waar? Ja. Mijn vader heeft groene ogen en mijn moeder heeft blauwe ogen. Oh, op. vandaar. Ja. Mooie kop. Hè? Ja, absoluut mooie kop. En was u trots op hem? Heel erg, heel leuk. Ik heb genoten. Ik heb hem voor het eerst in het Nederlands horen zingen. En moet hij het vaker gaan doen? Mag wel. Is wel leuk. En jij? Heb jij zoiets van nou dat wil ik misschien nog wel eens vaker doen? Um, ik wil zeker wel vaker in het concert gewoon staan. <laughs> <laughs> ja, dus bij deze stuur de uitnodiging maar. Hey, die liedjes, uh, zijn dat liedjes die je als kind al hoorde of waar je van hield? Of is dat echt nu voor deze keer? Dat is absoluut niet waar ik naar luisterde vroeger. <laughs> nee. Ik luisterde vroeger naar, naar Soul en uh, mijn moeder houdt van Oris Redding. Ja. Um, dus heel veel soul dingen en Mariah Carey, weet je maar... André Hazes was bij ons niet, uh, niet aan de orde. Dus uh, ik moest ook echt, uh, zelfs afgekeurde woning, moet ik eerlijk zeggen, kende ik niet. Um, maar ja, ik, ja, doordat ik dit heb kunnen doen, leer ik het te waarderen. Ik bedoel, het, is, het is wel allemaal muziek en muziek is universeel. Ja. Alleen als ik hier niet mee, niet mee wordt opgegroeid of er niet, niet mee wordt geconfronteerd, ja, dan ja. ken je het gewoon niet. Maar ja. nu ben ik wel... Ik heb wel waardering gekregen voor Johnny Jordan bijvoorbeeld. Weet je, dus, uh, Weet je wat je de volgende keer gaat zingen hier in het concertgebouw? Um, ik hoop iets van mezelf, mijn eigen nummers. Dat zou toch te gek zijn? Maar dan wel in het Nederlands? Nee nee, nee, nee, nee, in het Engels. <laughs> okay. Nee, in het Engels. Laten we het over. Ja, dank je wel. Ik woon op een woning, men noemt het een kroon.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 Ik ben er geboren, ik ben er getrouwd. <Sflug> Op die. Had ik mijn jeugd, had ik leeg, had ik vreugd in de strijd om een hele veste, maar toch Ik weet De zaal gaat uit zijn dak. En Kees Prins is erbij gekomen, hè? Sinds hij schitterde in 2000 in die mooie televisieserie bij ons in de Jordaan, in de rol van Johnny Jordaan, geldt hij eigenlijk als een van de beste vertolkers van het Amsterdamse levenslied, toch? Nou, luister maar. Kees, jij bent toch de enige... Je was niet eens Amsterdammer, hè? Je, je, je was niet eens Amsterdammer. Ik ben de enige Amsterdammer in dit hele gezelschap. En ik ben het niet eens. Ja. Knap is dat, hè? Wie ja, komt er eigenlijk uit Amsterdam met dit groepje? Uh, dat weet ik eigenlijk Zelfs niet. Zelfs Bart komt uit Amsterdam heen. Jij ja, Haarlem toch, of Heemstede? Heemstede, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nee, ik... Nou, Mieke misschien? Nee, die Mieke? komt uit het oosten. Die, die komt uit het oosten. oosten. Komt uit het ja, oosten. oosten ja. Nou, dan weet ik het niet. Toen jij klein was, werd, was deze muziek... Werd die gedraaid thuis? Helemaal niet. Nou, Louis David trouwens wel. Mijn vader was wel fan van Louis David. Dat wil niet zeggen dat hij daar uh, muziek van had, maar als Louis Davids op de radio was, dan ging de radio wel harder. Verder, de alle Amsterdamse, Jordanese muziek, dat werd bij ons allemaal niet, nee. Ja. Dat heb ik pas leren ontdekken toen ik in Amsterdam kwam wonen. En wanneer ben je gaan waarderen, toen jij moest gaan spelen in, in die serie, of... Nee, ik ben het gaan waarderen. Toen ik op de, zat ik op de Academie voor Kleinkunst. op de Lindengracht in de Jordaan. En toen ging ik met mijn uh, goede vriend Frank Richter altijd wat drinken. in Café de Bel. Dat toen nog bestond. En uh, daar draaiden ze altijd van dit soort muziek. En ook de allereerste André Hazes-platen. En daar was ik meteen helemaal fan van. Ja, echt waar? Ja, ik dacht, Jezus, wat is dit goed zeg? Wat is dit simpel en, en ijzersterk. Melodieën ook. Want die, die muziek is echt waanzinnig ingenieus. Het klinkt allemaal als, uh, als uh, heel simpele uh, akkoorden. Well, uh, smartlappen dit, smartlappen dat. Maar het is hele briljante muziek. En hele mooie, eenvoudige, bluesachtige teksten... Niet, niet, dat, niet dat intellectuele geneuzel wat Nederlandse teksten vaak hebben. Dat je denkt, nou ja, ik snap er eigenlijk geen reet van, maar uh, ik ja, ja, zal wel. Het is meestal heel vaak in het blauwe hinein. Dat vind ik heel vaak is de Nederlandse ja, tekst dat hart in het blauwe hinijn. Dat houten hart. Ja, dat houten hart snap ik ook niet. Nee, dat nee. bedoel ik. Dat, dat soort ja. teksten. Ja. Ja. ja, dat soort teksten, ja. En weet je al wat je volgend jaar gaat zingen? Welke nummers nog moeten komen? Uh, wat jou betreft. Nee, nee, nee. Nou, misschien wel... Uh, de begrafenis van Nelis. Ja. ja, graag. He? Ja, graag. Je moet toch ook een keertje. Ja, je moet een Kom op, zeg. Ja. Daar zijn we mee bezig nou met z'n allen. Wat vind je het mooiste lied Hoor, vanavond? Het, het mooiste lied... Eigenlijk vond ik het mooiste hoe, uh, hoe uh, Ruben... Uh, De avond opende? Nee, dat je, nummer Ruben, van Ruben. Gordon. Kon ik maar even bij je zijn. Hoe hij dat zingt. Dan krijg ik kippenvel van. Het kwam niet zo heel goed over in de zaal. Is het zo? In de zachte gedeeltes niet. Oh. Op of de repetitie het, was het heel erg goed. kwam het een beetje vals over? Of dat hij. of, Fals, dat, hij, ja, of dat kan niet. Nee, hij kan of dat, niet dat vals hij het kwijt zingen. was. Oh, en als, dat hij kan. Dan, als hij dan harder ging, dan, dan kwam hij er weer helemaal in. Maar in de zachte gedeeltes. dat kan, dat hij de tekst. Uh, dat hij moeite met de tekst had. Nou, dat heb ik dan niet goed genoeg gehoord. Ik vond hem wel, die eerste twee nummers, was hij was zeer overtuigend. Ja, heel goed. Heel ja. goed. Ja. Dijk van een stem. En uh, hele leuke jongen. Ja. Kon ik nog maar bij je zijn? Kon ik nog maar even met je delen? Dat zo gewoon is.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 Proberen, omdat ik je zo mee.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 Met je praten, zoals we vroeger uren zaten. O oh, was het nog maar zo. Even een applausje voor jezelf, alsjeblieft. Jullie zijn echt geweldig. Hoe was je tevreden over hoe het lied van Gordon ging? Ja, um, dat is dus nog een beetje een controverse, want ik vond hem helemaal te gek gaan. Ik zat er helemaal in qua gevoel, zover dat ik tegen het eind van het nummer bijna niet meer kon zingen, omdat ik zo in het gevoel zat... Maar sommige mensen zeiden van... oh ja, nou, hij kan het zo mooi, maar waarom ging dat dan mis? En ik had zoiets van, ja, nee, ik zat gewoon echt in het gevoel. En daardoor had ik, ik de controle een beetje van mijn stem, technisch gezien. Ja. Maar gevoelsmatig. Ja, ik moest bijna zelf huilen, weet je wel. Dus, en ja, dat kan je als zanger, als professioneel, kan je zeggen... hé, hey, dat mag eigenlijk niet. Maar ja, ik, tegelijkertijd, ik sta voor het in, concert, in het concertgebouw. Het hele concertgebouw zingt met me mee. Ja. Dan kan het ook wel eens zijn dat ik als mens gewoon even... Ja, dat het te veel wordt. Ja. Ik bedoel, ik ben ook mens. Hij is ook een mens, nou, Ruben Heerenveen. En ik moet toegeven, de opnames zijn wel goed. Hij is een aanwezig, dus, zoals Kees Prins al zei... Uh, nog een verrassing voor mij was uh, Dolly Bellefleur. Het alter ego van Ruud Douma. Als Ruud zong hij Morgen gaat het beter. Een lied uit de gelijknamige film uit 1939 met Lily Bouwmeester. Later werd Willy Derby, uh, uh, die had er vooral succes mee. De muziek is van Max Dak en uh, de tekst werd geschreven door ene Chef van Dijk. Die overigens ook de tekst schreef van Onder de Bomen en het Plein. Van het Plein, nou, nog zo'n Amsterdamse klassieker. Maar nu een hoopvol lied.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 Dat er breekt, daar de laster die steekt, en je denkt met mij dat juist passeren. Sta je daar op die blind. steek je kop in de wind, zoek de kracht, de energie om het lot te keren. Morgen ga Ja, goed. Zo klinkt dus Ruud Dauma als Ruud Dauma. Maar hoe klinkt hij nou als Dolly Bellefleur als hij dat prachtlied van Adele Bloemendaal zingt? Tekst van Hans Dorristein, muziek Martin van Dijk, De Vleeselijke Woning. Ach, meisjes. Want helaas, meisjes moeten het altijd rekening mee houden. Het verval sluipt langzaam onze Vleeselijke Woning binnen. De strijd tegen de zwaartekracht wordt op alle fronten door ons verloren. Als de balken gaan verzakken het behang dat bladdert af als de deurscharnieren piepen zwijgt de huisbaas als het graf last van docht last van lekkage in de woning die hij gaf de huisbaas denkt niet aan herstellen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 Op ten duur Dolly Belliger Dolly Ruud, het was echt... Jij had de beweging van de avond, hè? De beweging van de avond, vertel Het meest subtiele beweging van de hele avond oh, heb je hem toch gezien? Iedereen heeft hem gezien en begrepen nou ja, nee, want ik wil, ik wil altijd, altijd zo zijn, want ik vind het vaak, het moet niet ordinair worden. Maar je wil met de vleeselijke woning, het, hè? Dat het ging toch? Ja, ja, ja, ja. Last van toch? Last van lekkage. Ja, maar dat zomaar. was zo'n klein beweegje echt. Oh, nou, nou complimenten. Nee, Iedereen nou, heeft het gezien. Ja. Nou, wat zo bijzonder was, want dat nummer, je denkt, het is een prachtig luisternummer, en je denkt eigenlijk niet dat mensen gaan lachen. En je, je brengt het nummer. En dan, het werd bijna een soort, ik denk het moet ook weer niet te lacherig worden. Maar ja, je gaat er natuurlijk wel op reageren. Dus vandaar dat, want ik had dat eigenlijk helemaal niet bedacht. Dat was echt door de interactie met het publiek dat dat ontstond. Ja, echt waar. En uh... ja, dan ben je helemaal een rasperformer, toch? Nou, ik ben wel iemand die heel veel, uh, je kunt alleen maar improviseren als je natuurlijk al heel veel van tevoren bedenkt in je hoofd. Maar uh, ja, dat, is, dat is echt ter plekke ontstaan door de interactie met het, uh, met het publiek. Ik ga er zelf helemaal van giechelen nu. Hey, had jij al eerder in het concertgebouw gestaan? Uh, heel lang geleden, ik denk wel 20 jaar geleden, was de finale van de Jordaan-trofee. Toen ik uh, 24 jaar geleden begon, uh, dus, twin, uh, dus nou ja, vier jaar later... Uh, toen dacht ik van, goh, ik moet ook eens een keer proberen in een ander circuit te komen. En toen was er in de Shorts of London, was een talentenjacht, dat was de, de Jordaan-trofee geloof ik. Daar ben ik heen gegaan als Dolly en uh, ja, ze vonden me goed. Maar ze hadden zoiets van, ja, je mag uh, naar de finale, maar dan buiten... Uh, uh, mededinging. Dank je. <lacht> <Ja>. <lacht> buiten mededinging. En toen heb ik dus in het concertgebouw uh, gestaan. Maar toen uh, werd het concertgebouw gerenoveerd. Dus de stoelen waren allemaal al weg. Dus het was een heel ander uh, gezicht dan nu. Ja, ja. Lang antwoord. Nou. En hoe was het dan vanavond? Ja, nee, dit is echt waar. Dit is een van die... Oh, het klinkt misschien cliché, maar het is echt een van de mooiste avonden uit mijn leven. Dat is zo'n warm bad, zo'n optreden. Vanaf het moment was die zaal de... Helemaal voor in. Want je hebt wel. Eens op... Nee, precies, maar dat kan ook wel eens uit de hand lopen. Dat ze meteen te en dat het te veel hola die je wordt. Want er zaten natuurlijk ook lu luisternummers tussen. Ik vond het publiek echt fantastisch. Het was heel goed uh, geballen. Ze waren uitbundig, maar ook als ze, uh, als ze luisterliedjes waren, waren ze heel stil. Nee, het was geweldig. En die trap, joh, echt, dat was, oh, dat was wel. Uh... Ook een droom. Ja, maar ook een nachtmerrie. <laughs> Maar dat was niet te werken. Nee, maar echt de hele middag loop je dan met die hakken die trap af. Uh, want het is een, een rare trap. Ja, en die kwam er heel voorzichtig vanaf de eerste keer. Nee. Nou, dat was ook weer ra zo raar. Ik had van de week de wereldraad doorgezien. En toen werd er door iemand, weet niet meer, iemand een, een anekdote verteld over Ramses Sjaffi die optrad in het uh, concertgebouw. En. Uh, die stond naast iemand op het uh, podium... en die persoon die stond te trillen als een rietje. En toen had Roomses tegen die persoon gezegd... de naam werd niet onthuld. Weet je nou, wat nou het verschil is tussen jou en mij? Ik ga die trap af en ik geniet van elke tree. En jij bent alleen maar uh, bezig om uh, beneden te komen. En dat had ik in mijn hoofd uh, uh, geprent. Ik ga die trap af. Ik, keek ook, nou, ik heb wel één of twee keer gekeken naar waar ik ongeveer was. Ik denk, ik ga gewoon lopen... En als ik val, dat zei Sonja Gaskell toch altijd. Ja? Als je dan valt, doe er dan wat mee. Ja, nee. Dus ik dacht, als ik val, ja, dan val ik. En dan... Ja, het was echt uh, stuiter, stuiter nu de hele avond. Uh, ik deed dat morgenochtend nog wakker ben. Ja. Kan ik je bellen? Ja. Ja, die trap. Nou, goed dat dus ik niet kan zingen, want ik breek op mijn pols op mijn eigen keukenvloertje. Ah fijn, het uur is weer bijna vol. Ik heb nog een paar minuten. Uh, volgende week ga ik allemaal de rest laten horen. En nu nog even Kees Prins. Met uh, deze, deze kent iedereen ook. Echt even kijken hoor, ik moet even starten. Ja? Ah, nou, komt hij. De vader was krokken, ik zie hem nog aan, wanneer hij des morgens moest poren. Al oh, was het geen vetpot, dat hoorde gestaan, toch deed hij het zonder te morgen Want ondanks zijn armoede leefde hij blij en dikwijls. Zij tot mij. De een is de, de, de rij. We zijn op de wereld, niet alle gelijk. inzo frae nu Right.